Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Australische premier Abbott wil dat er zo snel mogelijk een internationale missie gaat naar het rampgebied in Oekraïne. Het is volgens hem hard nodig dat de plek waar vlucht MH17 neerstortte wordt beveiligd. Abbott zegt dat er nog steeds stoffelijke resten in het gebied worden gevonden... en dat er daarom zo snel mogelijk westerse bergers en beveiligers naartoe moeten. Bij de vliegramp met de MH17 kwamen ook 27 Australiërs om het leven. En de OVSE wil in Oost-Oekraïne camera-drones inzetten om de situatie op de grond beter in de gaten te houden. De vliegtuigjes kunnen bewegende objecten herkennen op een afstand van 10 kilometer. Volgens de OVSE hebben zowel Oekraïne als Duitsland ermee ingestemd. De OVSE besloot in gisteren om 16 waarnemers te sturen naar twee controleposten aan de grens met Rusland. Er waren al 230 OVSE-waarnemers in Oekraïne. KLM wist niet dat andere luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Oost-Oekraïne mede. President-directeur Eurling zegt in NRC Handelsblad dat KLM daarnaast niet wist dat er geavanceerde raketsystemen in het gebied stonden. In verschillende landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waarschuwen luchtvaartautoriteiten al sinds april voor de risico's van het vliegen boven Oost-Oekraïne. Welke instantie zulke waarschuwingen in Nederland afgeeft, is onduidelijk. Kort voor een gevechtspauze in de Gaza-strook zijn 18 Palestijnen van één familie omgekomen door Israëlische beschietingen. Veel anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten zat de familie sinds donderdag vast in haar woning in een dorp in het zuiden van de Gaza-strook. Vanochtend is om 7 uur een 12 uur durende gevechtspauze tussen Hamas en Israël ingegaan. In die periode kunnen hulporganisaties medicijnen, voedsel en water naar de Gaza-strook brengen. Het weer, vandaag breekt de zon af en toe door, maar de kans op buien blijft. Bij een zwakke noordenwind worden tussen de 22 en 25 graden. Morgen verandert er weinig, er is wat zon, er vallen enkele buien en het is maximaal 25 graden. Dit, was... Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Muiden 4 kilometer, dat komt door werkzaamheden. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij de Schipholtunnel 3. A27 Utrecht richting Breda bij Hagestein 4 na een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 dat u naar ons luistert. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort op deze zaterdag 26 juli. Uh, we zenden niet uh, zoals gewoonlijk uit vanuit Hoogland. We hebben een paar technische probleempjes, maar onze uitstekende technische dienst zal het wel weer snel oplossen. Dus, uh, en we hebben een geweldig geoutilleerde studio hier, dus uh, niks aan de hand. De techniek uh, vandaag uh, is in handen van Thomas uh, de Jong en Daniel Lefferts. De samenstelling en de redactie van het programma is gedaan... door Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal, Kat van Kuik en uh, Henny van der Leden. De gastvrouw uh, die op dit moment in Hoogland uh, de gast opvangt... <laughs> is uh, Yvonne Roosendaal. En uh, de presentatie is in handen van Ben Zonneveld. En donderdag we hebben we een zeer goede morgen. Uh, Mochten mensen dit horen die uitgenodigd zijn om naar uh, Hoogland te komen... kom naar de studio... Uh, aan de Tolweg. Ja, naast de oude gasfabriek. Er staan een hoop fietsen en bronfietsers uh, ervoor. Er zelf uh, wat gaan we allemaal doen? De Duinwachter vertelt. Ik heb net een race met de Duinwachter gedaan. En toen gaf hij als excuus: ja, maar ik fietsen op een oud fietsje, Gerard. Ja, jeetje, Wiener, maar dat leek wel die tijd. dat is van de Touren uh, van. Ja, we gingen er hard van door. En, uh, die gaat ja, ons ja. straks van alles weer vertellen. Uh, daarna komt uh, Ger Sensen, uh, Zandvoort veranderd. Uh, ja. Ik heb begrepen dat het naar, uit, uh, naar aanleiding is van een. Uitzending die deze week op televisie zou komen, maar dat is uitgesteld tot 5 augustus. We gaan vragen hoe dat zit. Ja, en dan uh, reclame en nieuws en daarna gaan we praten met Gerard Kuipers. We willen wel eens alles van hem weten. In de eerste plaats, wie is Gerard Kuipers... Ja, de mens, de mens. En ja. daarna gaan we eens over D66 en hun plannen praten. Ja, nou ja, hij zal wel een collegeprogramma en een raadsprogramma moeten uitvoeren. Dus ik weet niet of daar veel D66 in zit. Nou, zal... ja, dus, er is een coalitieakkoord en daar ja. staan een aantal dingen in waar we het over gaan hebben. Ja, ja onderwijs zal ongetwijfeld een onderwerp worden bij ja. Gerard Kuipers. En we sluiten de ochtend af met Marlies Gerritsen. Marlies is uh, operationeel expert woninginbraakpreventie... en uh, ze gaat ons vertellen wat je allemaal in je eigen huis kan doen... om zoveel mogelijk inbraak tegen te gaan. Goed, maar we hebben hier Gerard uh, Scholte als gast. Gerard, uh, we gaan een uh, extra lang item ervan maken deze keer... omdat je vorige keer eigenlijk niet helemaal tot je recht bent gekomen. Je wilde nog zoveel vertellen, allerlei dingen. Uh, die kans... Uh, heb je nu en trouwens je bent een gezellige gast, dus uh, we horen je graag. Gerard, ik uh, mag ik openen met, met één dingetje. Ja, zetje. je boer, ik zit op schep in het Haarlems Dagblad uh, ik. <laughs> ja. Van, ja, wo van woensdag dat het beste water komt bij jou. Ja, ja, ja, ik, ik, ja. Ik, ik denk, zou, zou dat regeltje er ook in komen, dacht ik nog. Maar ja, dat zou, komt vanzelf bij ons. Nou, twee ja. regeltjes. Of je de beestjes teruggooit... en uh, het lekkerste water. Ja, ja. ja nou, die, die, die, die, die meneer, uh, meneer Geurts... Die, die had het over die waterbeestjes en zo... van het laboratorium. Daar heb ik dan uh, weer niet zoveel verstand van. Maar uh, de interviewer die kwam af en toe naar mij toe... met de uh, microfoon. Ja, dan moest ik toch echt zeggen van... Uh, PWM en Waternet... die strijden ja. regelmatig om... Uh, om de eerste prijs van Nederland van de beste kwaliteit van water... dus niet alleen smaak, maar ook het aanzien van het milieu. Ja. Dus al die dingen bij elkaar opgeteld... ja, komen wij twee er echt heel goed uit, het beste van Nederland. En als je de beste van Nederland bent, dat is gewoon een feit... Ja. dan ben je ook eigenlijk de beste van de wereld. Dus ja. zo ja. heb ik dat tegen haar gezegd. Uh, Nederland, ja, Nederland staat bekend om zijn kwaliteit van ja. water. Ja. Uh, uh, ze, de zo. PWN neemt in water uit het IJsselmeer. Ja, hè? IJsselmeer. En waar nemen jullie water van in? En wij, bij ons begint het, uh, ons begint het uh, op de Rijn. Het uh, wordt al helemaal... Uh, uh, ja, overal wordt het al gecontroleerd. Hè, bij Lobit, als het binnenkomt. En uh, bij de Rijn. En dan gaat het over. De Rijn gaat over in de Lek. En dat benieuwen geen. Daar halen wij het water uh, uit, uit de Lek. En daar wordt het weer voorgezuiverd al. Ja. daar gaan de zware metalen, slipdeeltjes uh, worden eruit gehaald. En dan wordt het dus volgezuiverd. Uh, Rijnwater. Komt in twee grote buizen van 1,50 meter doorsnee. Die loopt langs de A2. En uh, dan komt hij uiteindelijk binnen vlakbij de Oranjekom. Ja. Eigenlijk parallel aan de Oranjekom. Uh, die grote putten liggen daar. En dan uh, ja, komt het binnen in verdeelvijvers. En dan zie je voor het eerst het water met het blote oog uh, ja. stromen in, ja, in onze uh, duin. Ja, je loopt er bijna tegenaan als je binnenkomt eh, ja. daar bij de oranje kool. Ja, daar... daar... En eh, dat, daar staat zo'n zo platformje. Ja, waar precies. je op kan gaan staan. En dan zie je dus daar die eerste verdeelvijver. En je ziet ook meteen het hoogteverschil tussen waar het binnenkomt... en waar het uiteindelijk na zijn hele tocht weer terugkomt. Hè? Ja, ja de, en die hele tocht die duurt zo'n uh, twee tot drie maanden. En het hoogteverschil is inderdaad acht tot uh, tien meter. En het grote voordeel daarvan is... Er komt geen pomp aan te passen. He. Nee. Dus, dus, het gaat allemaal via natuurlijk geval. Dat maakt het ook weer heel leuk. natuurlijk, he. Mooie leuke watervalletjes. Waar je langs kan lopen. He. Want je kan en, overal maar je bijna... De, maar je mag er niet komen. Uh, nou, ja, dat, dat stuk wel? Dat stuk nog wel. De toevoerslootjes uh, tot de infiltratiegebieden <kwijnt> mag je komen. Nou, wat, ja, dat is wel heel leuk dat we hier nou over hebben. Want ik heb hier namelijk... Maar dat komt later in het uh, programma. Ik heb hier ook een... Uh, ja, dat klinkt een beetje gek. De highlights of de top 5 van de AWD heb ik zo voor mezelf samengesteld. Ik denk dat is misschien wel leuk voor ja. het uh, luisterend uh, publiek. En daar komt onder andere dat infiltratiegebied voor. Het tweede infiltratiegebied he, waar het water naartoe stroomt... nadat het via die toevoerslootjes, toevoeknalen, daar naartoe is gepompt. En, uh, of gestroomd eigenlijk, want pomp hebben we niet nodig. En dan heb je daar allemaal geulen in die tweede infiltratiegebied. We hebben iets van uh, in totaal 44 geulen. En daar gebeurt het. Hè? Want daar, dat is, dat is, uh, ja, daar schoren we op eigenlijk. Want het gaat allemaal via een natuurlijke weg. Het water stroomt in die geulen. Gaat door een dikke laag met zand van 5 meter dik. En daar wordt het eigenlijk gereinigd in het infiltratiegebied. En in dat zand zitten bacteriën die de bacteriën die in het water zitten ook weer afbreken. Dus uiteindelijk komt het dan in die U-bakken terecht. Dat is via het draineersysteem in de afvoerknalen. Nou, uh, de wandelaars kennen die grote afvoerknalen wel. Ja. Het Westerknaal, hè, ja. als je via het brede Rode Pad naar binnen komt. Het Noordoostenknaal, dat is bij die boogbruggetjes richting ja. het bezoekerscentrum. Dat is eigenlijk het belangrijkste afvoerknaal. 90% van al het gezuiverde drinkwater gaat via dat kanaal naar de Oranje Kom. He, en daar komt het dus, nou, wat ik al zei, twee tot drie maanden later binnen of, uh, in de oranje kom. Dat heeft dus twee, uh, drie maanden geduurd. En dan is het, ja, volgezuiverd, biologisch gezuiverd uh, drinkwater. Uh, uh, die, ik verwonderd het me al over, je hebt van die watervalletjes inderdaad, ja. uh, hier en daar. Uh, dat is natuurlijk om het hoogteverschil uh, te overwinnen. Maar is dat ook iets om, om zuurstof toe te voegen aan het ja. water? Ja, precies. Heeft dat ook uh, die functie? Ja, het is wel heel, heel leuk. Gisteren sprak ik hier met een meneer uh, die de ramen aan het uh, lappen was. En die hebben zo'n hele... Zo'n hele ja, lange steel. Ja, zo'n ja. ja. En die gebruiken, uh, die gebruiken water. Uh, ja, hoe noem je dat? Heel uh, neutraal water. Hè? Er zit geen kalk meer in. Er zit uh, geen mineralen in. Er zit helemaal niets in. laat geen nou, soort... achter nee, de achterop. Nee, precies. Ja, ja, het is een soort zeg, hoe... gedistilleerd water. Ja, gedistilleerd ja. water inderdaad. Maar dat... Uh, ja, dat kan bij ons uh, niet. Want bij ons moet er, bijvoorbeeld het water... Die moet een bepaalde smaak hebben, een bepaalde reuk yeah. hebben... en een bepaalde kleur hebben. En uh, mede door die watervalletjes... Daar, uh, daar wordt het water weer levend van. Want het heeft zelfs lang in die buizen gezeten. Ja. Ja. En daar komt zuurstof <tie> bij. Dan ja, komt er weer leven in het water. Maar er ontstaat ook een soort vlokvorming. Door die zuurstof die in dat water komt... Ja. ontstaan de vlokvorming, dat zijn eigenlijk dat bacteriën aan elkaar klonteren... en dan op de bodem neerzakken. Dus daar begint bij die watervalletjes... daar begint ook de zuivering al in het, in, in het duin. Ja, ja. Nou, uh, naar aanleiding van het artikel... Uh, spraken wij met een, uh, met een paar mensen erover. En die zeiden, nou, wat, wat is dan zo speciaal? Want als ik een fles spa... Uh, of noem maar een, een, een, een bergwater uh, koop... ik heb jou nog wel eens horen vertellen... dat PwM-water beter is dan uh, wat je koopt in de winkel... Ja. Is dat dan ook zo? Want we begonnen over mineralen en over allerlei dingen te praten. Wat is nou? Waarom is dat anders dan? Nou, om naar de portemonnee te kijken... Sowieso. Is het sowieso duizend keer goedkoper. Ja, dat is waar. Maar als je nou over mineralen en dat soort dingen praat... Wat is dan het verschil? Het verschil is... Want toevallig hadden we van de week een excursie... En er waren twee dames bij... Die hebben nog steeds zo'n pompje aan de kraan zitten... Zodat het water wat uit de kraan komt, nog eens een keer gezuiverd wordt. Nou, toen zei ik tegen die mevrouw, ik zou het zo snel mogelijk wegdoen. Want wat is daar, uh, en dat is met bronwater eigenlijk ook zo, er zit nog eens een keer een etappe tussen. Ik, het komt uit de grond, en het komt in flessen terecht. Die ja. flessen kunnen altijd weer, kunnen, bacteriën zouden er kunnen in zitten. Maar ah, die worden gespoeld. Die worden gespoeld ja. natuurlijk. Maar bij ons is het echt rechtstreeks vanuit de kraan, hop, Na, in één keer naar de klant. ga, ga je het gebruiken. Ja, en dan hebben wij het proces van waar ik net was gebleven bij de oranjekom... gaat het nog verder naar de overkant van de weg op Leiduin, ons productiebedrijf. Ja. En daar heb je onder andere de ozonisatie. Ozon is O3. En die doodt dus nog eens een keer de virussen in het, uh, die in het water zitten. Maar die geeft ook bepaalde smaak, kleur en, en reuk aan het water. En die zorgt dus dat het water <kwijnt> zo smaakt met de mineralen <kwijnt> erin... die erin zitten en die erin blijven zitten... En de hoeveelheid kalk, dat is precies zo, zeg maar, dat het voor de meesten nog lekker smaakt. Maar voor de machines niet te veel is, he, voor de wasmachines. Of, dus, dus het, voor het wordt de wel een beetje op, uh, op soort van, laat het kwaliteit noemen, ja. gebracht. Ja, inderdaad. Dus er zit toch wel sturing aan. Er zit, ja, er zit, dat klopt wel. En dan vleug je, vleug je regenwater erbovenop en dan heb je prima water. Ja, 15% <laughs> procent van, van het water, inderdaad, dat is regenwater. Nou, de, de, dat, de, de, dat valt de, de, uh, naar beneden. Dat komt gratis naar beneden, zeg maar, bij ons in de Duin. Ja, 15% regenwater en 85% is dus dat Rijnwater. Okay. De highlights. Uh, ja. Top ANWB, top 5. Ja. <laughs> is dat de, de, de bron is ook de ANWB? Nou, ANWB, ik, ik, ik doe het maar AWD. Amsterdamse Waterleiding Duinen. Ja. <laughs> dat het zou hetzelfde. wel mooi zijn. Ja, dat zou wel. Ik, ik kan het wel eens naar ze toesturen. Nou, <laughs> dit, misschien dit, wordt het opgenomen lijst, bij hen. Ja, ja, ja. En... Uh, Nee, ik, ik, ik, ben, ja, ik ben begonnen met uh, nummer 1, 1, 1. Nee, hoor, maar, <laughs> ik, ik heb eens daar de ja, oranje kom. kom is wel. He, de kermis wel. Ja, de oranje kom, dat vind ik toch eigenlijk, dat voor iedereen, uh, die daar, daar is toch mee begonnen in 1851, met Jacob van <coughs> tegen zijn vriendin zei, nou ja, heb ik dat in de krant toch? Dat heb je ook in de krant <laughs> is gezet, is echt, inderdaad. Yeah, ja, ja. Ja, tegen zijn vriendin Harriet van, uh, van uh, nou... Uh, Harriet, als jij dit zo'n lekker water vindt... He, stoere man, dan ga ik zorgen dat dit water in Amsterdam uit de kranen gaat stromen. Nou, toch uh, wel een hele, hele belofte als je dat zo ja, aan zegt. Ja, en, en dat heb je in, toch in 1853... stroomde het al bij de Willemspoort. De, de, dat is de Halemenpoort op Westerpark. Stroomde het eerste water... Uh, uit, uit zo'n pomp, en dan kon je dat kopen voor één cent per emmer. Maar Ik heb toch ook begrepen dat het water nog eens getransporteerd is... met trekschuiten. Ja. Dat, dat is dat wel heel lang geleden natuurlijk, maar dat is in navolging... wat hij verzonnen heeft, toch? Ja, inderdaad. Met trekschuiten waren ze begonnen. Dat is sowieso van de vecht deden ze dat altijd. Hè? Mm -hmm. en, maar dat was ook weer het gevaarlijke gelijk. Want dan kwamen uh, soms in dat water, dat was <coughs> stilstand water... dan kwamen bepaalde ziektes... Cholera en uh, alles. Dat kreeg je gratis mee. Ja, dat kreeg je allemaal. Ja, want de leeftijd, dat is ook wel heel bijzonder, hè. Vanaf 1853, toen was het nog maar minimaal water... maar in, in 50 jaar tijd, hoe die leeftijd omhoog klom... doordat we zuiver water hadden in, ja. uh, in Amsterdam. Dus dat, dat, dat scheelt enorm. Dat was eerst 35 jaar, werden ze gemiddeld, hè. 1850. En dat is enorm omhoog geklommen in een paar jaar tijd... door het... Uh, ja, Zuivere drinkwater. Ja, dat heeft dus, natuurlijk uh, ook ja. met hygiëne te maken. Niet alleen met uh, drinkwater wat zuiver is. Ook hygiëne. Hygiëne, natuurlijk. alles bij schoonmaken elkaar Schoonmaken met ja. schoonwater. Ja. Ja. Okay. maar een van de basisbehoeften van de mens is ja. toch water. En uh, ja, dat heeft er zeker aan meegeholpen. Dus dat is de Oranjekom. Ook dat de eerste spade door Willem van Oranje... He, is daar in de grond gezet. Die was met. elf jaar. Dat Willem van Oranje, dat hoor ik weer uh, vandaag. Dat was wat later nam Willemina. Ja, hij, Wilhelmina werd de troonopvolger. Eh, van later. Willem III. De ja, ja. ja, dus uh, en ja, Willem van Oranje op 11-jarige leeftijd. Die, werd dus, uh, ja, die mocht dat schepje in de oranjekom uh, zetten. En die ligt nog in bezoek. Dat, dat, dat ligt er nog het schepje. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nummer twee. Nummer twee, Nummer twee. <laughs> Nummer twee ja. Dat is, <laughs> ja, ik heb er vijf hoor. Ik, had, ik, had er nog, ik, denk, ik doe er maar vijf, want anders wordt het te gek. Maar uh, de Rozenberg en het Bunkerdorp. He, als je bij de Zandvoortselaan binnenkomt, en dan ga je over de brug, en dan ga je, zeg ik altijd, het, het derde paadje links, he, daar ja. staat ook zo'n bankje, heb je weer een uitzicht op een prachtig watervalletje. En als je daar dan ingaat, ga je zo via een prachtige, prachtig weggetje uh, dat zich slingert door de, door de oude strandwallen. dat is ja. daar. En dan kom je uit bij het uh, bunkerdorp. Het bunkerdorp, ja dat heeft zijn naam. Want daar in de omgeving sowieso 40, meer dan 40 bunkers... hebben we tot nu toe ontdekt in dat kleine stukje wat daar is. Dat is het, <coughs> het Rozenwaterveld. En, uh... Ik vind dat eigenlijk een historisch gedeelte. Ik ja. ben helaas nog geweest, sorry. En dan zie ik zo'n hele lanceerinstallatie die uh, half uitgegraven is. Waarom uh, geeft PWA de Amsterdamse waterlijn dat niet vrij om uit te graven... en er een soort museum van te maken? Ja. Maar het is een, dat is natuurlijk een stukje historie. Ik heb een bakkerij gezien. Ik heb een officiersplaats uh, uh, gezien. En, en ik zou dat toch wel graag uh, uitgespit zien. Ja. Nou, je bent niet de enige. Nee, dat want, begrijp nee, ik Nee, want die vraag is al veel gekomen. Um, kijk, die, deze bunkers die daar liggen... die zijn niet, niet bedoeld voor de vleermuizen. He, want wij hebben ook iets van, van 40 ja. bunkers... Sowieso, die wel geschikt zijn voor vleermuizen. Dit zijn echt speelbunkers... En uh, in die keukenbunker, of de voorraadbunker met die schoorstenen, die. Uh, ja, die, die even kijken, in die keukenbunker met die schoorstenen. Ja. Daar kun je tot nu toe in tijger, als het ware. Je kan erin klimmen, weet je wel. En dan uh, kun je ja, daarin met, wat met 30 personen, kun je in die bunker, zou je kunnen. Ja. Uh, en die andere er tegenover, daar kan je wel gewoon in. Die is. Die stuift niet dicht, hè? want het, ja, die wind komt meestal uit het zuidwesten. En, uh, en die voorraadbunker die ligt precies op het zuidwesten. Daarom is die zo helemaal ondergestoven. Maar, nou, maar, maar die bunker daarnaast kan je wel gewoon in. Ja, je kan in bijna alle bunkers. Ik ben in, in een aantal geweest ja, en ja. stoot je je kop. Maar dat maakt ja. veel niet uit. Waar, Goed, waar ik, ik zou graag dat gewoon uitgegraven zien. En voor mij heb ik zeker een hek omheen. En als een, een soort oorlogsmuseum. Ja, want er is alles in die, in die paar bunkers. Ja, dus een commando-bunker die... is er, ik heb het al gezegd, een bakkerij. En er staat er is nog een hele diepe bunker. Die staat één meter boven de grond en ik geloof vier meter onder de grond. Ja. Die op dat puntje daar. Ja, en waarom, maar... waarom doet de, de waardlijn daar? Nou, wat... Is daar beschermd uh, groeisel omheen? Nee, nee. nou, uh, kijk, onze bunkergroepen die er nu bezig zijn... Zandvoortse bunkergroep die doet het even wat rustiger aan... in ja. verband mm -hmm. met de personele bezetting... Uh, de Haagse bunkerploeg, hè, die hebben we laatst betrapt. Die, uh, Stiekem. Ja, die waren om tien uur s avonds waren ze druk aan het graven. En ja, dan moet je net geluk <laughs> hebben. En dat heel er geen, slecht boven, weer er geen was duimwachter langskomt. Nee, heel <laughs> slecht weer. Ergens bij de kippendellen. Nou, kippendellen, nee. als je dat op de kaart ziet... Nou, dan moet je al heel veel geluk hebben. Maar hun hadden zo'n mooie stafkaart uit Den Haag gehaald. En ze wisten dat daar een stuk of vijf, zes mooie bunkers op een rij lagen. En uh, ze zijn er ook in geweest. Maar toen ze eruit kwamen, stonden daar opeens twee boswachters. <laughs> en we dachten altijd... die, die Haagse bunkerploeg daar... Dat, is, dat zijn nogal agressieve lui... maar er was helemaal niks verwaard. Ze waren, om het zo voorzichtig en rustig mogelijk te doen... ze waren op van die grote autosteppen duinen ingegaan. En, uh, en, en, en ja, netjes uitgegraven... ook weer heel netjes dichtgegooid. Met die plaggen bovenop. Je ziet bijna helemaal niets. Maar goed, we hadden, wij, wij hadden die foto's van ze en zo allemaal. En we hebben nu... We hebben, nou, dat is wel leuk om te zeggen... we, zijn nu, we gaan nu samen met hun werken... kijken hoe, wat we kunnen doen. En hun zeggen ook... net als jij uh, van... ja, kunnen we daar niet wat meer mee doen? Dus Waternet is er wel over aan het denken. Want als je op dat plekje gaat graven... Bij de, voor de Rozenberg... ja, bij het Bunkerdorp... dan zie je ook nog, als zou je graven... de contouren van de loopgraven. En dan kun je in het... Grondverschil zien. Dat andere is uh, ja. kalkrijker, dat is dichtgestoven. Die, en die loopgraven, die waren al. Want die bunkers waren verbonden met loopgraven. Dus ik maak gelijk hier Maak een dat een maar zo mooi. Bij nummer mee. twee een notitie. Oké, Terwijl we... jij schrijft, draaien wij even muziekje. Oh mee. ja, ja. ja. Wij gaan met de Beatles het bos in. Norwegian Wood. 1 en 2 zijn gepasseerd. De aantekening is gemaakt voor het bunkerdorp. En uh, misschien dat er ooit wat van komt. Ja. Nummer 3. Ja, ja, ja, historische plek uitgraven heb ik erachter gezet. Nou, nummer 3. Nummer 3, dat is de Rembaanveld. Ja, dat, vind ik, oh, dat ja. blijf ik toch mooi vinden. Als je eigenlijk over diezelfde brug gaat bij de ingang Zandvoortslaan. je. Ja. Ja, de luisteraars merken dat misschien wel en jullie ook. Ik heb het zelf een beetje gehouden in het noordelijke deel van de, van de Amsterdamse waterleng daar. niet bij huis. Dat anders ja. kan ik wel uh, bij, bij Radio De Silik gaan zitten of zo. Ja, <laughs> ja. Nou, misschien word je daar dan ook uitgenodigd. Ja, ja. <laughs> Hebben die wel een radio? Ja. Maar uh, het Veld en, en de tribune heb ik erachter gezet. Ja. Want ik vind dat zo mooi. Als ik daar dan loop, dat doe ik dan wel eens met een excursie. En dan, uh, ja, al die aalscholven zitten daar. Hè. Duizend ja. stuk trouwens zijn ja. er geteld, hè, de laatste keren. Duizend aalscholvers. Toen, toen ik dat liep, wist ik niet wat ik hoorde. Was nou, ja. Is het nou een duif? Nee, daar is het te zwaar voor. Ja. En totdat ik een paar zag nou, Ja, Het zijn aalscholvers, die hebben een heel speciaal geluid maken. Maar, ja. Ja. maar het zijn ook degenen die alles opvreten wat ze tegenkomen. Heb je daar last van? Of? Ja, de, de, de, de, de waterwinners. Oh god, dat is, zeg, dat is een strijd tussen de ecologen en, en, en ja. de hydrologen ja. eigenlijk. En de waterwinners. Want... Uh, die, die, die mest van ze, die ontlasting... daar ja. zit ammoniak in. Nou, ja. Want bij dat rembaanveld... dat hebben we al uit, dat hebben we uit de productie genomen. Kijk, het, door het zand daaronder... wordt het wel weer gezuiverd... maar we hebben genoeg ander water... wat, uh, wat niet uh, zo erg aangetast is... door die, die mest ammoniak... Zeg maar, ja. wat in die, in die mest zit van die Dus Doe je daar wat mee? Want de, de strijd... aan de ene kant zijn de vogelaars... en aan de andere kant zijn de waterwinners. Maar zeggen we nou van die aalscholvers moeten weg... Nee, nee, nee, dat kan niet. Of gedeeltelijk weg? Ja, nee, het is een beschermd uh, diersoort. Uh, dus uh, nee, het is niet zo uh, net als met uh, het proces, als met de damherten, zeg maar. Hè, waar waar uh, in de toekomst beheersjacht voor is. En trouwens de grauwe ganzen ook, hè, want die nemen ook enorm toe. Er waren vorig jaar 30 uh, geteld en nu al 300. <kijf> dus dat gaat, ja, ja die, als je doorgaat... Die, die, die produceren dezelfde uh, afvalstoffen. Ja. Maar trouwens, oh, ik, ik heel even tussendoor vind ik wel ja. heel leuk om te zeggen. Ik was met, uh, met, met uh, onze collega die hier ook vorige keer uh, in, in, in struinen uh, stond. Hè. En dat is, zoals uh, dus op lijst, was ik een rondrit aan het maken. Want, uh, want ja, zij is ze ook onze fotograaf een beetje. Ik gebruik vaak foto's van de. En toen zag ik in de infiltratiegebieden... Door, en ik denk dat het door de ontlasting komt van die grauwe gans... meeuwen, veel meer meeuwen meer... Als, als anders. Want ik las wel in het Zandvoortse krantje overlast van Meeuwen. Maar ze komen dus ook weer terug in het Duin lijkt wel. Ja, ja. Dat vind ik wel geweldig. Dat Even, de... Vraag je tussendoor. Als je aan het strand zit, zeker s morgens en s avonds, zie je groepen aalscholvers. Noord-zuid of zuid ja. Noord trekken. Die komen ja, bij ja, jullie vandaan of ja. gaan naar jullie terug? Ja, Vanuit wat... de Muiden of, of weet ik, langs de, de kust? Ja, dat is het mooie van aalscholvers. Als, als de ouders eenmaal... De jongens zeggen van, kijk, daar moet je gaan zoeken. Dan blijven die jongen hun hele leven daar zoeken. Ja. We hadden eerst nog een klein gedeelte van Aalskoffert. Die gingen naar de Leidse Vaart. Die kwamen altijd huilend terug. Er zit ze dat niet, niks mee. zit meer. Er nee, ja, wordt niks. Gek gezicht was dat hoor. Nee, we maar moeten, we wij ze van spreken. Ja, we dus, moeten wel door met de top 5. Ja, uh, dus de rembaanveld met de tribune. En de mensen kunnen ja. dan he, bij dat, uh, dat rembaanveld... zo'n klein paadje in, bij dat bankje die aan het water staat. En dan ga je over de tribune... En dan kom je eruit zeg maar, bij een open vlakte. En dan moet ik altijd denken aan Jacques Thijssen. He, onze, ja. onze man die de natuur heeft gegeven eigenlijk aan ons hier in Nederland. He, die heeft vele ja. parken, vele onderzoeken gedaan. En ik heb een oude dia ooit gezien. Jacques Thijssen lag daar met een aantal mannen en vrouwen met hoed op. Lange jurken nog. En dat dat. Ja, daar praten we bijna over 100 jaar geleden. Die lag daar in de natuur en over, zijn, uh, ja, over de natuur... En over de wetenswaardigheden te vertellen. Dus dat, dat, dat stukje, nummer drie, Rembbaans tribune. En dan denkend aan Jacquijze, die daar een van zijn eerste wandelingen in het duin maakte. Nummer vier. Nummer vier, het infiltratiegebied, waar ik het net al ja, even ja, ja, ja. over had. Hè? Dat is het, uh, het tweede infiltratiegebied. Nou, twee dingen moet ik daarover zeggen. Ik begin gelijk zachter te praten. Je moet daar ook stil zijn. Dat is, nou maar dat is de stilte. Ja. Daar, daar zeg ik al, daar hoor je de stilte. Dat is het mooie. Als je daar... Ik heb wel eens iemand gehad. Ja, dat is, dat is vervelend voor diegene. was dat. Maar die was enorm overspannen. En, en uh, nam ik hem mee met een rondrit. En uh, op een gegeven moment gingen we daar stilstaan. Dan heb ik de motor uitgezet. Ik zeg, laten we even gewoon een paar minuten stil zijn. En ja, geweldig. Je hoort het ruisen van het riet. En je, je hoort in de vetten dan nog wat, wat, wat eenden. Een, een krak eend hoor ik. En... Hield hij dat wel vol, die stilte? Nou, er uh, zijn mensen die worden dan eens heel nerveus ja, omdat uh, ja. alles weg is. Ja, ja dat is zo. Dat, wij wij, wij, wij Nederlanders die in de drukte zelf heel veel leven. Het is het ook moeilijk. Maar uh, nou, dat was geweldig. Ja. Mooie ervaring. Dus dat kan ik de mensen aanraden. Kijk op de, uh, op de plattegrond of op de infopaneel bij de ingang. En daar staat precies waar je mag wandelen in het <coughs> tweede infiltratiegebied. Nou. En anders kom je vanzelf een boswachter tegen die zegt van... Meneer, u mag hier niet wandelen. <laughs> nee, nee, nee. En als laatste, ja, als laatste heb ik hier staan het Museum Duin. Het was verboden gebied. Daar ja. mag je nu in. Dat, dat, uh, dat, uh, hoe kom ik daar het snelste uh, als ik bij Pannenland erin ga? Als je bij Pannenland erin gaat? Ja, bij erin. Dan, dan, dan moet je eigenlijk richting het vliegersmonument. Dat, ja. dat staat ook wel op de paaltjes. Is dat dat Halifax uh, monument? Ja, het vliegersmonument is Halifax. Daar staat die propeller. Ja, Halifax uh, monument. En dan... Uh, ...staat er ook op de ANWB-paaltjes... ...die we nu nog uh, in de duin hebben... ...die trouwens vervangen mm -hmm. worden. Die, dat worden natuurvriendelijke paaltjes. Uh, maar daar kunnen we ook een andere keer wel eens over hebben. Ja. Het interieur van de duin heet dat. Maar dat staat ook op het museumduin. En dan... Uh, ...dat is vlakbij de vogelkijkhut ook. Vroeger was dat stukje verboden... ...maar dat hebben we vrijgegeven... ...ook voor het publiek. Je kan niet vanzelf de bunker in. Nee. De twee grote... Uh, bunkers, Ja, maar dan zou je zeggen... en nou heb je het weer over een bunker... en net over een museum. <laughs> maar in die bunkers, in die grote bunkers... sommigen hebben het geluk gehad... om er ooit eens een keer in geweest te zijn. Hey, jij ook? Ja. ja. Ben, ja. Jij niet? Of, nee. nee. He? nee. nee he? En uh, uh, daar werden de schatten... van het uh, Frans Hals Museum uh, bewaard. Sowieso. Dat verhaal heb ik wel gelezen. Ja, precies. En, ik, en, en, ja. en, en ja. daar zou het eigenlijk... Het, uh, de nachtwacht naartoe gaan... en uh, nog de schatten van het Koninklijk Huis. Nou, in het... In, het, uh, in die bunker mogen we niet. Want daar zijn asbestdeeltjes aangetroffen. Dus dat is nou uh, nog verder in onderzoek. Maar je ziet wel de buitenkant met die schildjes. Hè, dat het een monument ja. is. Een rijksmonument. En je ziet ook hoe mooi dat uh, gegraven is. Je gaat eigenlijk een stukje terug in de historie. Vind ik wel mooi als ik op die plek ben. Mm. Sowieso is het ook heel stil. Mooi begroeid. En uh, nog zo van die lege kleuren op die deuren getekend. Hè, dat je het niet goed uh, ziet. gecamoufleerd. Ja, ja. En... Uh, Heel veel hetten lopen er altijd omdat het toch wel een stil plekje is. Dus dat is het museum Duin. Nou. Het was uh, de top 5 van de Scholten. Top 5, mensen. Uh, ja, ja. uh, Mag ik mensen? even één korte vijf aderen <laughs> aan toevoegen? En dat is bezoekerscentrum de architectuur binnen. Ja, ja. Die, ja. ik vind die zo mooi. Ja, en hij is zo mooi bewaard gebleven. De moeite waard. Ja, he, daarom ja. moet je inderdaad. Die, ja, de wij mijmeren wel voort over de, uh, de Amsterdamse waterleidingduinen. Maar uh, gezien de tijd moeten we toch weer een beetje uh, stoppen. Ja. De vlinder bewaren voor de volgende keer. Oké. Okay. Uh, struinen in de duinen is weer bij iedereen te verkrijgen. De nieuwe struinen in de duinen zie ik hier liggen. Ja, de nieuwe struinen in de duinen. Nou, dan zou ik nog één ding willen zeggen. Want nou, snel ja, dan. Heel snel doe ik dat. Dat is eigenlijk pas de twintigste. Dat duurt nog even. Maar dat is natuur en meditatie. Daar zag ik, daar waren nog acht plaatsen voor. Kijk. Dus daar is de helft bezet nu. Dus ja, het is ook nog wel even. Maar het is echt de moeite waard. Als je een mooie zomeravond hebt. met een uh, lerares ga ik dan uh, meditatie. ga ik het duin in. Ja, niet alleen met die lerares. Maar, <laughs> oh God, nee. maar dat, is, dat is een beetje hetzelfde wat je uh, net aanhaalt. met iemand de duin in gaat. en ja. gewoon eens een beetje stil zijn. Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Gerard Scholte, bedankt. Ah, Oké. Okay. Okay. En uh, als Ben en ik presenteren, heb je altijd een Beatle-nummer. En de stones number, It's all over now. <laughs> Beatles en de Stones. Uh, uh, aangeschoven Gers Hensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke keuze heb jij moeten maken vroeger, de Beatles of de Stones? Ik denk niet dat ik een keuze gemaakt heb. Nee? Nee. Ik ben amuzikaal. <laughs> ja. Maar amuzikaal uh, wil niet zeggen dat je een, een, een voorkeur had. Maar goed, jouw voorkeur gaat wel uit naar het oude Zandvoort. En um, hoe, hoe het vroeger zat... Nou hebben wij um, van de week een, een, een, zou er een programma zijn op de televisie. Altijd wat, NCRV NCV. En die is uh, logischerwijs wel veranderd. Omdat er wel andere belangrijke dingen aan de hand waren. <kuggen> ik heb begrepen dat je een van de geïnterviewden bent. Je hebt geen idee wat er gebeurd is? Ik heb geen idee, ik heb gezocht, gezocht, gezocht. Hoe? Maar ik word niet wijzer. Hoe kom je aan mijn naam? Ja, het is een dorp hè? Ja. <laughs> ja, jij was zandvoorten van het jaar. <kuggen> Nee, die hadden wel gehad. Ja, het is zo dat. Uh, wat het programma precies inhoudt. In, in gaat houden. Uh, weet ik ook niet helemaal exact. Ik heb daar twee dagen aan meegewerkt. En, uh, dat was voor de KRO en CRV. Ze zijn twee dagen bij me thuis geweest. Ze hebben veel opnames gemaakt. En, uh, wat dan uitgezonden wordt uiteindelijk. Is bij mij natuurlijk niet bekend, want ze knippen en plakken. Aan de mailadressen die zij gemaild hebben, maak ik op dat er ongeveer zeven mensen in Zandvoort geweest zijn die daar aan meegewerkt hebben. Ook Jansen, zag ik erin staan, maar goed, ik uh -huh. doe er niet zoveel verder toe. Wat ik begrepen heb, is dat uh, de versraling van Zandvoort afgezet wordt tegen het vooroorlogse, de weelde, de Klemmer van voor de oorlog. En men heeft daarvoor interviews gehouden, gemaakt... met mensen die daar iets over konden vertellen. En men heeft plekken opgezocht om dat te kunnen illustreren. Daarbij heb ik ze iets laten zien waar ze nogal aardig... Uh, dat hadden jullie ook kunnen zien. Er heeft in de klink een plaatje gestaan... waarbij ik Zandvoort van vroeger terug heb gezet in de huidige tijd. Mm -hmm. En dat is een plaatje van de boulevard, van de Loefhoek... waar meneer Kiever vroeger in heeft gezeten. En doordat dat plekje van de Loefhoek op dit moment nog onbebouwd is... en met het op elkaar leggen van plattegronden... ik de locatie precies kon bepalen... Mm -hmm. heb ik de Loefhoek teruggezet in de tijd van nu... Dat heb ik ze laten zien. En ik denk dat onder andere... dat gedeelte terugkomt in de uitzending. Ja. Waarbij... de huidige situatie... want ze wilden alle foto's hebben... die ik daarvoor gebruikt heb. Uh, de... Ja, heb je ja, ja, ja. ja, ja. Ik, uh, ik kan me niet meer uit de klink herinneren, maar ik, ik kan dat wel zo weer terugbrengen in mijn hoofd met de ja. paardenrennen. En uh, uh, ja. daarachter zien we dan het... Eind het, jaren 30 waren de ja. paardenrennen. Er ja. was en, er ook een met de Entos en de huidige Celsiusstraat. Juist, die heb ik ook gemaakt. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. om een indruk te krijgen van... Wat ik, wat, ik, wat ik hier ook erg leuk vind en wat helaas weg is, zijn de paardenrennen. Ja. Dit had natuurlijk hier op die boulevard een veel grotere uitstraling dan op de Zeestraat en Kostverlorenstraat. Ondanks dat het ook wel leuk is, daar gaat het niet om. Maar dit is een poging van mij om... Het zou teruggezet kunnen worden, want er is ruimte. Ja. Maar toen ik dit onderwerp las, dacht ik ogenblikkelijker ook aan functies. Een passage, een strandweg. Dat soort dingen, een, een, een feestelijke, een, een dancing aan de boulevard... waar zomers buiten gedanst wordt. Nou, dan nou zal dat nu niet meer zo zijn. Dat vindt meer in Bloemendaal plaats. Maar uh, dat, dat waren magneten zo in, in, in dat dorp die het heel gezellig maakten. En dat mis je eigenlijk nu best wel. Ja, je praat, je praat dan over eigenlijk twee verschillende tijden. Um, we hebben de vooroorlogse periode dan krijgen we de totale sloop van de kust. Ja. En de wederopbouw. In die wederopbouw... zijn gedachten neergelegd... die achteraf bleken... te scherp te zijn. Dat wil zeggen... men splitste de bevolking op in doelgroepen. En men ging bouwen voor doelgroepen. Ach. Dat is na de oorlog gebeurd. Uitgelegd... de Noordboulevard zou voor de korte termijn verhuur zijn. De, midden, de middencentrum dus... Het Venema Plein, Maar dan zou daar een veel groter zomercentrum komen. Voor de ontvangst van de dagjesmensen die uit de trein komen. In grote ladingen. <coughs> en daar neerstreken. Daar waren de bar. De shopjes. De souvenirswinkeltjes. De, nou, et Grote armen. Waarin dat ontvangen werd. En waar gepland was dat er trappen zouden zijn. Over de volle breedte afdalend naar het strand. Ja. Dan kregen we... Iets ten zuiden daarvan bij de Rotonde, een tweede, is het kleiner centrum. Dat was voor de autochtonen in feite bedoeld. En daar ten zuiden van, de Zuidboulevard, zou opgezet worden voor de langdurig verblijvenden, voor de forensen en voor de wat ouderen. Nou, in grote lijnen zie je daar nog iets van terug. Het is alleen een totale mislukking geworden. Ik wou net zeggen, wat jij nou opzomt en ik zit mee te denken, dat zie ik niet terug. Dat zie je als ik het jou laat zien met de, de plattegrond bijvoorbeeld van het zomercentrum... zie je de armen van het zomercentrum terug mm -hmm. in het kale Venemaplein. Aan de voorkant. Ja. Waar nu de kunstwerken staan waar niemand van begreep wat het voorstelde. <laughs> ja, ze schrijven allemaal ingezonde brieven in de krant en zo daarover. Ja, maar dat, maar dat, cent... dat, dat, dat was dus al het plan. Maar dat waarom dat is dat plan dan eigenlijk niet, uh, niet goed uitgevoerd? Wat dacht je van de centjes... Ja, maar, uh, Nederland was zo arm als de. Ja? Maar er is toch een aantal Amerikaanse dollars ingestoken. Ja, in bouwers. Bijvoorbeeld. Ja, maar dan houdt het op. Dan houdt het, op. Ja, het is al afgebroken ook. Een <laughs> <Ja. laughs> stukje afgebrand en daarna helaas afgebroken. Ja. Maar hebben, zo graag we nu de een hebben. kans hè, met toch de middenboulevard. <clears throat> Hoe dan ook. Vroeg of laat gaat er We kunnen erom lachen, maar vroeg of laat gaat daar toch iets gebeuren. De middenboulevard is een ramp. Ja, dat is het, maar... Maar ook voor de mensen die er wonen. Het kan ook nog ten goede keren. Hè? Ja, maar voor de mensen die er nou zitten... is dat toch niet aangenaam om te horen... dat je eventueel gesloopt zou kunnen worden. Wat, ja. denk, je, wat denk je van je eigen investering als je ja. daar woont? Ja, ja, ja, ja. En, en de flats zou misschien ja. over enzovoort. Pri privé is dat een drama, ben ik helemaal met je eens. Maar uh, um, als er een goed plan zou komen... en er zou gezegd worden... Uh, u gaat eruit en u komt volgend jaar één etage hoger terug... zou dat aannemelijk zijn. Ja, Alleen, dat plan is er natuurlijk nog niet nou goed. Ja, ben, het is ook zo... dan, dan komen de plannen bovendrijven... en een daarvan was Venster op zee... wat nu rotond is. Nou, ik hoop dat het echt in de prullenbak... Uh, wat, wat, wat vind jij, Ger, eigenlijk van al dat soort plannen? Want je zit nu lang genoeg in, uh, uh, in, in, in het Zandvoortse. en ook in het historische Zandvoortse. maar ik weet ook dat jij mee kijkt. Er is al zoveel... Aan plannen geproduceerd en, en er gebeurt eigenlijk niks. Nee, omdat er gewoon geen geld is. Nou, er ligt nu 4,2 miljoen uh, ter beschikking. Voor, antre, de, voor de entree van zo. Am ja. 4,2 miljoen. Daar kan je toch wat mee? Misschien, ik weet het niet. Dat is wat, wat we passage noemen ja, de, dat is de, de trein uit, de, de trein arm uit. van bouwers. Maar naar dat, het strand. dat is toch dat ja. hele treingebeuren, wat daar dus ontwikkeld is. en toegestaan is door de gemeente. dat zijn toch miskleunen? Als je nou de, de kans hebt om vanuit de trein. naar het strand toe te komen. Mm -hmm. en je zet daar al die troep tussen, die er nu staat. Ja. Nog met die deze behoorlijke voetgangersoversteek plaats. Dat de mensen de, de, tussen het verkeerde moeten doorkruipen om. om ja? ja. ja? Het is toch een schande? Ja, dat, dat is het dus ook. Maar aan jou, uh, wat is jouw visie? Ik uh, denk dat, je van niet dat, dat er veel knappere mensen zijn in Zandvoort nee. dan ik, nee. die dat beter <laughs> kunnen ontwerpen. Ik wil daar mijn vraagtekens dus niet bij stellen, maar uh, wat mij opvalt, is dat er <laughs> zo weinig gebeurt. En als er dan iets gebeurt, bijvoorbeeld die, uh, die bloembakken en andere dingen op de Fennepenplein. Uh, dan, dan is dat dan ineens. Je, ziet dat niet, niet, je hoort dat niet gebeuren. Nee. Dat klopt. En dat vind ik vreemd. Ja, ja dit, dit, dit, dit zijn peanuts die natuurlijk op het Venema Plein staan. Het is al aardig geprobeerd om daar wat, wat uh, in die kaalheid iets neer te zetten. Maar het is natuurlijk geen levend plein. Want als je de beschrijvingen ziet van 1945, 1946. van wat er op dat centrale plein allemaal zou moeten gebeuren aan activiteiten. Ja, ja en dan rol jij van je stoel af. Maar er is dus. Nul van terechtkomen. Nul van terechtgekomen. Dus nu zou je zeggen: nou, we hebben nu uh, dat, dat geld en dan zouden een aantal projecten wel kunnen uh, ophoesten. Op ten eerste moet je. De schadeloosstellingen liegen er natuurlijk ook niet om. Nee. Als je gaat slopen. Want het is allemaal eigendom wat er staat. Nou, ja. Ja, je moet mensen uitkopen. Je en moet mensen en, uh, uitkopen. Dat ja, ja. is al weggegooid geld. Ja. En voordat je dan weer terugverdiend hebt in de nieuwbouw. Nou, dat is een zware Dat is een zware, dat is een zware, zware opgave, ja. ja. Want, want, want er zijn al speculanten natuurlijk die weten dat het Plein, de oudste flats die we daar hebben staan uit 1952. 1952 lieg ik nou? 53, 54. Ja. De eerste flats ja. aan de boel. De, de, als je die, flats, die nu koopt, dan heb, flats, flats, dan heb je natuurlijk ja. flats, flats <laughs> waar een douche in zat als kast. Eén kast, gewoon 90 bij 90, was een douche. Ja. Ja. ja. Hypermodern. Hypermodern toen de tijd. Ja. Zonder lift. Allemaal gebroken verdiepingen. Ja? Ja? Je kunt, nou. ja? Voor die tijd was dat natuurlijk helemaal, helemaal prachtig. En in, wat jij ook zegt, als je weet dat het weggaat. en je hebt twee van die flats, dan uh, kan je redelijk meeliften. Ja. Maar goed. goed je... uh, even terug naar het programma, want dat is, wilde me natuurlijk nog wat meer van weten. Je zet af tegen de verschraling van Zandvoort. tegenover de grandeur van vroeger. Ja. Ja. ja. Je hebt een sprekende foto. Uh, heb je nog meer voorbeelden daarvan? Ja, er zijn meer voorbeelden van. Vertel. Ja, maar die worden niet gebruikt in het programma. Dat hebben ze me al verteld. Ik heb wat meer aangeleverd. Mm -hmm. Onder andere het grote theater heb ik ook teruggezet. Het theater, ik weet niet of jullie dat weten... maar dat zat dus op, aan het was de achteringang. Voor de paardenstallen. En dat kwam dus uit op de Engelbertstraat. En daartussen lag een hele grote circus tent in de rondte. Uh, tegen de achterkant en de rechterkant van de Zeestraat. Uh, van beneden afgezien dus. Um, Ik herinner me nog wel de grote hoge deuren van waar Rinko zat. Juist, dat, waren de, van, dat, waren, de, ja, dat waren de staldeuren van die van die Nou, die is dus afgebrand in de jaren twintig. En uh, daar is natuurlijk nooit meer iets voor teruggekomen. Kon niet meer. Maar als je daar de interieurfoto's van ziet en wat er allemaal gebeurde... ja, dat is een rijkdom die we helemaal nooit meer terug hebben gekregen hier. Nee. He? Zou je dan uh, helaas het... moeten vaststellen dat zand voor de re, achteruit de rent... Nee, nou, ik, ik, ik. Ja, het, het, het is totaal veranderd. Uh, de bevolkingssamenstelling is totaal veranderd. De toerisme die hier naartoe komen zijn totaal uh, anders geworden. Um, je moet je voorstellen dat ik een foto heb aangeleverd die ze misschien gebruiken. van Sisi aan de Noordboulevard. Mm -hmm. en dat herkenden ze eerst niet. En ik heb dus foto's van Sisi toegestuurd. Want we hebben in onze archieven, en er is weinig gebruik van gemaakt. een foto dat Sisi op het terras staat in 1800. Uh, uh, nou, ergens in de 80 jaren, 83 of 85, even niet. Dat ze in Zandvoort is met een heel gezelschap. En dan zie je er staan aan de Noordboulevard met het gezelschap. Uh, heerlijk, uh, uh, laten we zeggen, waarschijnlijk om een uur of vijf, vier, vijf. De zon schijnt erop, dus, dus namiddag. En uh, dat, dat ziet er rijk uit. En dan zie je een paar Zandvoorters... heel bescheiden aan de kant van het hek... aan de rechterkant zitten. Precies die komt erg goed uit. Ook de kapsel en zo is goed te herkennen. Dat waren natuurlijk mensen, trekkers... die hier naartoe kwamen. Zoals ook... Uh, uh, we hebben een... het uh, Grand Hotel bijvoorbeeld... Aan, aan de Noordboulevard wat er stond. Waarin dat ook in 18 zoveel gebouwd is. Waar al liften in zaten. En waar koninklijke families kwamen. Dus... Het, het, het, het spectrum, het spectrum was, was breed enerzijds werd de massapubliek aangevoerd met blauwe tram, mm -hmm. ja in grote hoeveelheden ja, ja. er was een explosie van Zandvoort in Zandvoort 18, na 1899 toen de tram kwam en in 1881 toen de trein kwam ja, dat gaf meteen een booms aan de bebouwing, et cetera mm -hmm. dat is na de oorlog niet meer voorgekomen zo'n explosie als je dat uh, uh, bijvoorbeeld zou afzetten... met de boulevard in Noordwijk. Die hebben wel uh, Ja, nog maar die zijn geld. niet gesloopt natuurlijk. Nee, nee. nee. maar wel, Want wel helemaal moderniseerd. Zandvoort is gesloopt om twee mm -hmm. redenen. Of om een paar redenen. Zandvoort had het breedste strand. De, de locatie... Ten opzichte van Schiphol was voor de geallieerden van belang om door te kunnen steken. De ligging van Emuiden aan de andere kant, een haven erbij. Dus wat ze dachten de Duitsers als de geallieerden landen, dan komen ze hier neer. Dus moeten we schootsveld hebben, dus moeten we bunkers bouwen, moeten we mm -hmm. verdedigen. In die wal ja. van Noorwegen ja. tot en met Spanje geloof ik, of he, tot zuiden van, van Frankrijk. Was dit een van de plekken die mogelijk de troepen zouden kunnen ontvangen bij een landing? Ja, alles weg. Daarna uh, gaan bouwen. Ja. En in jouw optiek, uh, als ik het voorzichtig zeg... is dat niet goed gebeurd? De, de, de splitsing in geesten van hoe het allemaal opgedeeld zou worden... het vakjes indelen, dat via de hoogtij. De verschillende bevolkingsgroepen werden gevisualiseerd in gebouwen. In, in, in deelboelvaartjes. In deel, in deel ja. ja. Die groep moest daar zitten, die groep kwam daar terecht... en die groep kwam daar terecht. Wat, wat zien we? Nee, het is één pot nat geworden in feite. Ja, dat is het. Ga, uh, we gaan zo het, het uur een beetje afronden, Ger. Zou jij daar zie jij daar nog wat gebeuren in de verre toekomst? Gaat het, gaat het nog de goede kant op? Ik weet het niet. Weet het, niet. Ja, het, het, het, het, het hangt economisch samen met mensen die willen investeren. Hoe lang ligt het Badhuisplein al niet, kaal? Hoe, hoeveel plannen zijn er niet voor het Badhuisplein geweest? Met een hoge flat? Wat een ramp zou zijn weer voor die hele omgeving wat, wat de wind betreft. Ja. Want waar men nooit geen rekening mee heeft gehouden... en dat is de hele Noordboulevard mee verpest... er is geen leefruimte meer op de Noordboulevard. Nee. Die schuine flats zijn wel aardig voor het zicht vanuit de flats nee. naar de zee toe. Maar het leefklimaat om die flats heen is 0,0. Dat is Nee, Het zijn pleintjes voor en auto's, auto's afstelplaatsen. Ja. Ik bespeur een beetje pessimisme of uh, nee. is dat realisme? Ja, ja. ja, je kunt het zelf zien. Ja, je nee. kunt het voelen. Ja. Ga er ja, Ik kom ja, daar wel eens in. En dan zie ik dat. Denk, ja, dat is niet anders. Dat is niet anders. Nee. We nou. gaan uh, in ieder geval 5 augustus. Ja, al 5, 5 augustus. Was. Kwart over negen. Is onze informatie. Dan ja, ja, wordt dat programma gedraaid. 5 ja, ja. augustus. Altijd en ik weet kwart. niet wat ze uitzenden van mij. Want ze hebben veel nou. opgenomen. Maar wat, wat de samenstelling wordt. Want het is maar 20 minuten geloof ik. Ja, ja. ja, ja. Uh, we, we gaan naar jouw pleidooi kijken en luisteren dan. Oké. Okay. Ja, zijn ze bedankt. Oké. Okay. Graag Het eerste uur zit erop uh, en we gaan eruit met Dr. Buzzards medicine band Cherche La Femme.